Maar het toch wel zo dat ik dacht, hij woont helemaal in Zeeland. Oh, ik wil er toch eigenlijk even heen. En gelukkig kon dat. Dus woensdag ben ik met Anouk samen naar Zeeland afgereisd. Bezoekje in een ziekenhuis. Weet je, en dan blijkt dat gezondheid is natuurlijk superbelangrijk. Maar het feit dat we er waren en ehm um, elkaar even konden zien en even een knuffel konden geven, bleek zoveel belangrijker. En ik dacht er ook aan ehm um, later in de week Martin die eh uh, ging naar Groningen naar zijn ouders. Wij hebben ouders ver weg allebei. Marts vader is al 96. Het is prachtig om zo oud te mogen worden. Maar hij ging eerst even naar moe, want die woont in het verpleeghuis en toen door naar pa, die woont in het verzorginghuis 3 km verderop sinds een paar jaar. En het eerste wat pa dan wat moe dan zegt, doe je even de groeten aan pa? En dan komt die papa en dan zegt hij nou, je moet de groeten voor moe hebben hè? En dan is die man zo blij. Omdat hij af en toe toch denkt, zou ik ze nog wel aan me denken nu ze helemaal daar uh, drie kilometer verderop zit. En dan is hij helemaal blij als hij merkt, oh mijn vrouw heeft aan me gedacht. Dan ben je 96. Dan kan je zo oud worden. Maar het gaat echt over, word er van je gehouden ook? Ben je een geliefd mens? Nou, daar gaat het vanmorgen ook over. Over de liefde. Daar gaan we vanmorgen van alles over horen. En ik mag beginnen met een heel mooie... Um, mededeling die ook helemaal daarover gaat want eh uh, Gertjan en Esther eh uh, misschien ken je ze komen regelmatig hier in de kerk. Die hebben deze week een prachtige tweede zoon gekregen, Ruben. Ik weet niet zeker of er een plaatje van Ruben is, dat niet. Nou kan je wel alvast vertellen, hij is echt een prachtig kindje. En het eh uh, gaat heel goed met ze. Hij is een eh uh, broertje voor eh uh, Timen en hij is natuurlijk ook kleinzoon van Frida. Gefeliciteerd Frida prachtig met je tweede kleinzoon en eh uh, nou eigenlijk is er eh uh, misschien wel geen mooier teken van de liefde als eh uh, ja, ook samen weer de liefde mogen doorgeven. En ik eh uh, wil voorstellen om zo te bidden, ook eh uh, voor Ruben en eh uh, dat hij ook in zijn leven veel liefde mag ontvangen. Dus wat gaan we doen vanmorgen? We gaan eh uh, praten over de liefde. Martin eh uh, gaat daar meer over vertellen uit aan de hand van de Bijbel. We gaan erover zingen. Zullen we zullen ook het avondmaal vieren als er een teken van liefde is eh uh, vanuit God voor ons, is het dat. Dus voel je van harte uitgenodigd om mee te doen aan de dingen die we doen en ehm uh, voel je ook heel vrij als je hier bent en je denkt nou, ik kijk liever, ik luister liever. Dat is helemaal goed. Ik zou zeggen, uh, maak het mee op jouw manier. Dus we eerst uh, samen naar God gaan. Goede God, Vader Heer Jezus, Heilige Geest, we willen een moment bij u komen, Heer, op deze mooie zondag, als we hier zo in alle stilte kunnen zitten in de Veenhaardkerk. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor de liefde. Dank u wel voor zoveel liefde van mensen die we kennen, mensen om ons heen. Heer, wat doet het ons goed als we voelen dat we geliefd zijn. Dank dat u een God bent, geliefd van liefde, dat u niks liever wilt dan ja, u met ons verbinden, dicht bij ons zijn. Dank je Heer dat u daar ook zoveel ja, van over hebt gelaten op deze aarde. Ik dank voor eh uh, met Esther en met eh uh, Gertjan voor het geboren worden van hun tweede zoon Ruben. Heer eh uh, dat ook een broertje mag zijn voor Dimen. Ik dank met Frida mee voor een tweede kleinzoon. Dank u wel daarvoor en eh uh, voor dat grote wonder. En wilt u met hen zijn. En geef dat deze begintijd ook mooi mag zijn, Heer en eh uh, en rustig en eh uh, vol liefde. Heer, we bidden nu ook voor deze dienst vanmorgen. U kent ons. Ieder van ons zoals we hier zitten. U weet of we naar de liefde verlangen of ons misschien geliefd voelen. Heer, u kent ons hart. En ik bid u, wilt u ieder van ons zoals wie hier zitten voor het eerst of opnieuw laten voelen dat u er bent en dat u veel van ons houdt. In Jezus naam. Amen. We zingen vandaag uh, met Marijan samen. Het eerste lied is eh uh, eh uh, Prijs Adonai. Uh, zullen we daarbij gaan staan? Mm. No, no, no. over. Ik heb daar goed nieuws en slecht nieuws over. Het goede nieuws is dat het echt een heel leuk filmpje is. Het slechte nieuws is dat het misschien ietsje minder bekend is. Maar we gaan het proberen. Ik ga lekker even zitten. We zien zo nog eh uh, twee nummers verder als de kinderen naar hun eigen programma's zijn gegaan. Vanaf vanmorgen 2 eh uh, Fenard kruimels voor de jongste kinderen van 0 tot 3 gewoon hier in de kerk worden opgevangen door ehm um, of oh, dat is net veranderd ja door Natalie en door eh uh, Jente en ook door Tessa. Misschien wel niet. Nou, kijk maar. Ja, Tessa denkt goed plan. Nou. Ja. Heel goed. Veel plezier zo meteen en we hebben ook de Feenart Kids, kinderen van ehm um, groep 1, 2, 3 en 4 die mogen zo meteen eh uh, hun jas pakken, denk ik wel en naar de fontein gaan en die gaan mee even spieken met eh uh, Rianne achterin. Ja. En daniele dan denk ik. Nou meiden. Ik zou zeggen veel plezier en we zien jullie straks weer terug. En als het een beetje rustig is geworden, dan zingen wij weer verder. zingen twee eh leden achter elkaar eh door. En we beginnen met als wij samen u aanbidden. Zullen we daarbij weer gaan staan? Sammer du vanbide, der maktige stons ei. Üben svego bedans mera, vi er du vale. Om satsat selv is med oss krede We gaan samen een stukje uit de Bijbel lezen. Uit het eh uh, evangelie volgens Marcus en je kunt meelezen op de beamer. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op. Ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. En hij verkondigde: "Na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om ervoor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest." In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.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 en engelen zorgden voor hem. Martin. Goedemorgen. Vanmorgen over het thema liefde afgelopen donderdag was het Valentijnsdag. Doet er iemand eh mee eigenlijk aan zo'n dag of niet? Een paar handjes. Ik zelf ik zelf trouwens niet, moet ik zeggen. Maar vandaag gaat het over liefde en daar ging het afgelopen week in eh uh, andere wat programma's ook wel over. Ja, en eh uh, liefde. Er wordt wel vaak gezegd een eerste levensbehoefte is eten of onderdak, maar zou je dat ook niet van liefde kunnen zeggen? Zonder liefde kun je niet leven. Er zit in ieder mens denk ik wel iets van, ik wil me geliefd weten, me geliefd voelen, me erkend weten in wie ik ben. En daar zit iets natuurlijks in, iets uh, moois. Je wil je geliefd weten. Het haalt ook nauw, nauw samen met erkenning vinden, bevestiging vinden. Je geliefd weten. Dat je weet, ik mag er zijn zoals ik ben. Ik mag er zijn zoals ik ben. Als je dat echt kan aanvaarden, dan is dat heerlijk. Liefde, bevestiging kun je uit in allerlei dingen zoeken. We gaan er een aantal bij langs. Je kan het zoeken in ik ben wat ik moet ik het goed zeggen, ik ben wat ik doe. Hij verschijnt al in beeld. Ik ben wat ik doe. Daar kun je bevestiging, liefde in zoeken. Nou, hoe werkt dat? ima of prestaties staan hierin centraal. Ik ben wat ik doe. Als jij presteert, als je het goed doet op school, als je het goed doet in je werk, je bereikt de scoren die je wil bereiken, ik presteer, dan voel je je goed over jezelf. Maar als je niet presteert, als het niet lukt, als het je eigenlijk wil dat wel lukt, dan voel je je waardeloos over jezelf. Dan denk je zelfs snel, ik stel niks voor, ik ben een prutser of iets in die trant ben u zelf wat gevoelig voor eigenlijk in mijn hele leven kan ik wel zeggen en ook wel in werk dat ik soms denk doe ik het goed? Doe ik genoeg? Dat zijn allemaal ehm uh, normen die je dan kunnen komen die ook ter gevolgen kunnen hebben dat ik me goed voel als het goed gaat of minder voel als het niet goed gaat. Dat is dus eigenlijk een identiteit die gebaseerd is op prestaties. Je moet presteren om oké okay te zijn met jezelf. Ik ben wat ik doe. Het kan ook zijn ik ben wat ik heb. Hoe werkt dat? Bezit staat dan centraal. Het kan van alles zijn. Het kan zijn je huis, je geld, je uiterlijk of je gezondheid. Dan valt iets Als dat op een bepaald level is, als dat op een bepaald niveau is, dan ben je oké okay met jezelf. Dan kun je leven met wie je bent, dan ben je tevreden. Als je in de spiegel kijkt en je bent tevreden over wat je daar ziet, dan denk je ik mag er zijn. Ik ben tevreden. Maar als je als het je niet aanstaat, dan denk je ik sta niks voor. Je kunt denken en leven vanuit ik ben wat ik doe. Ik ben wat ik heb. En je kunt ook nog leven vanuit ik ben wat anderen van mij vinden. En dan staat imago centraal. Dan bepalen anderen wat zij van jou vinden, wat zij van jou zeggen. Hoe jij je voelt over jezelf als anderen dit doen, je complimenten geven en je staat goed bekend en dat is ook je indruk, dan ben je tevreden met wie je bent. Maar als je een andere indruk hebt of je hebt de indruk dat er negatief misschien over je wordt gesproken. Of mensen zeggen ook iets negatiefs, dan zak je zelf in, dan stort je een beetje in. Bij complimenten gaat het goed, maar bij kritiek zak je in. Hoe kun je nou tevreden zijn met wie je bent? Met wie jij zelf bent? Nou, ik denk Maar misschien denk je er anders over. Dat deze manieren van het uh, het zoeken, het vinden van bevestiging van liefde, ik ben wat ik doe, ik ben wat ik heb of ik ben wat anderen van mij vinden, dat ze niet echt stabiliteit geven. Want uh, prestaties, bezit, imago, ze kunnen wisselen en daarmee kan jouw idee over jezelf ook steeds wisselen. Wat je presteert, kan per dag verschillen. Wat je hebt, kan ook per dag verschillen. Wat anderen van je vinden, kan per dag verschillen. Kan het anders? Kan het mooier? En kan het misschien ook stabieler? Dan gaan we naar het verhaal vanuit de Bijbel. Want er staat dat Johannes de doper doopte. Hij heette de doper, want dat was waar hij bekend om stond. Hij riep mensen op in de tijd van Jezus om zich te laten dopen naar rivier te komen, de rivier de Jordaan. En er komen allemaal mensen naar hem toe die gedoopt willen worden. Want Johannes had geroepen, er komt iemand aan die nog veel groter is dan ik. En bereid je voor op zijn komst. En laat je daarom dopen. Die doop was dus eigenlijk een soort voorbereidingsdoop op die doper persoon die nog zou komen. Nou al die mensen naar Johannes de Doper toe. En hij staat daar in dat water en er staat dat heel veel mensen toestromen. En als ze dan bij Johannes de Doper komen, staan ze in het water en belijden ze hun zonden. Het is een doop om eh een schone lei te maken, je voor te bereiden op iemand die groter is, die komt. Al die mensen komen langs, belijden hun zonden, gaan onder in het water. En dan gebeurt er wel iets bijzonders. Want tussen al die gewone mensen, al die mensen die hun zonden beleiden, staat opeens Jezus zelf. Die persoon waarover Janus de doper de hele tijd heeft gezegd, er komt iemand naar mij die groter is, die veel meer is dan ik. Ik mag zijn veters nog niet eens vastmaken, zijn sandalen. Die staat daar opeens. En het rare is, hij wil ook gedoopt worden. Maar waarom eigenlijk? Want Jezus hoefde niet gedoopt te worden. Hij was zonder zonde. En het opvallende is ook als Jezus dan in het water staat dat er niet eh staat in de Bijbel dat hij ook zijn zonde beleet. Jezus leefde in verbinding met God. Hij had niets op te biechten. Maar er gebeurt wel wat anders. Jezus zegt toch dat hij gedoopt wil worden en Johannes de Doper gehoorzaamde.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 Ja, als ik me dat voorstel, dan moet het bijzonder geweest zijn voor Jezus. Dat hij wordt gedoopt, hij komt op en hij voelt dat er iets gebeurt. Dat God dichtbij komt, de hemel scheurt open staat er. Best wel heftig als je je dat voorstelt. En God komt dichtbij. De geest daalt op hem neer. En hij hoort ook nog een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Je ziet hier God in actie. Vader, zoon en geest. De vader roept: "Dit is mijn geliefde zoon." Jezus staat in het water en de geest daalt op hem neer. Oké. Okay. Maar naar jou terug. Wat kun jij hiermee? Met dit verhaal over Jezus, want dit zijn woorden die over Jezus worden uitgesproken. Een bijzonder is dat deze woorden voor ons zijn. Dat de, dat je deze woorden ook op jezelf mag toepassen. Er wordt over de zoon gezegd: "Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde." En misschien hebben de mensen om daaromheen het ook wel gehoord. Maar waarom? Waarom zouden wij nou ook mogen zeggen: "Ja, wij zijn ook die geliefde zoon, die geliefde dochters." wat Jezus doet in dat water zou je eigenlijk kunnen zeggen is zonden verzamelen. Al die mensen hadden hun zonden beleden. Het water was vies geworden als het ware. En wat Jezus doet is dat hij daarin komt staan. Hij komt al die zonden overnemen. Hij trekt het als het ware naar zich toe. Hij neemt het met zich mee. Hij neemt het van andere mensen af. In 2 Korintiërs 5 vers 21 leest je dit. Jezus Christus was zonder zonde. Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede mensen omdat we bij Christus horen. En Jezus overbrugt dus die afstand. Mensen zitten vast in hun zonde. Ze ze kunnen niet meer bij God komen uit zichzelf. Hij lukt niet meer. Maar Jezus komt die zonde overnemen. Hij komt het naar zichzelf toetrekken. Om jou, om ons weer in relatie met God te brengen. Om te zorgen dat jij weer in verbinding met God kan komen. En dat is natuurlijk al een bevrijdend idee als je het mij vraagt, dat je bevrijd bent van ideeën van schuld of oordeel. Dat je daar dat dat weg is, dat Jezus het overneemt. Maar dat is prachtig. Maar het gaat nog verder. Want de vader zegt: "Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde." Maar zelfs dat mag je op jezelf betrekken, want als Jezus daar staat, dan staat hij daar namens ons. Dan verbindt hij zich aan jou. Als jij je aan Jezus verbindt, als jij zegt: "Ja, dit wil ik ontvangen. Ik wil één met hem zijn." dan ziet de vader als hij naar jou kijkt Jezus want je bent één met hem. En dan mag je ook voor jezelf horen ik ben zijn geliefde zoon. Zijn geliefde dochter. Jezus die werd eh uh, die werd gedoopt. En Hij hoorde die stem. Daardoor kreeg hij het niet makkelijk. Hij ging de woestijn in. Daar werd hij door de duivel verzocht. Eigenlijk probeerde de duivel hem los te maken van en God zelf, van de Vader. Maar Jezus koos de hele tijd ervoor om wie hij is, wie hij het diepste is, te blijven zoeken bij zijn Vader in de hemel. Hij blijft trouw aan die stem die hij heeft gehoord. Ik ben ik hou van jou je bent mijn geliefde zoon. Hij blijft wie hij is, zelf zoeken in wat de vader over hem zegt. Jij bent mijn geliefde. Nou, wat kun je hier dus mee in jouw leven? Hoe kun je nou dit ja, tot je doorlaten dringen dat dit uh, invloed heeft in je leven? Kijk wat je presteert kan per dag verschillen. Wat je hebt kan per dag verschillen. Bezit prestaties Imago, het kan dit het wisselen. Hoe God naar je kijkt is elke dag hetzelfde. Elke dag is er een God die onafhankelijk van wat je hebt, wat je doet, wat anderen van je vinden, van je houdt. Iedere dag mag je weer horen Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. De vraag: wie ben ik? Wie ben ik? Kun je op allerlei manieren beantwoorden. En misschien denk je ook nog wel: ja, mooi zo'n verhaal over liefde, God houdt van me. Maar is het ook niet wat egocentrisch, wat zelfgericht? Om dit maar tot je door te laten dringen. Ik denk dat als je het je dit beseft, dit in je hart leeft dat dat je die liefde ook door zal geven. Dus dat het niet eh uh, bij je zal blijven, maar dat je het uitdeelt. Die liefde betekent dieperzee dat je een feestends leven hebt, wel dat je er kracht uit kan halen en natuurlijk ook vreugde kan hebben. Maar als je kijkt naar Jezus was die liefde een kracht die het voor hem mogelijk maakte om ook moeilijke momenten door te staan omdat hij wist maar ik ben ten liefste wat hij van mij vindt wat de vader van mij vindt en hij zegt ik hou van jou ik vind vreugde in jou ik hoop dat je en naar verlang dat je ergens zegt ja zo wil ik eigenlijk ook mijzelf zien wie ben ik eh ik ben iemand die door god geliefd is gezien is is gekend. En ik wil je twee handreikingen geven om ehm um, ja, deze boodschap toe te passen voor jezelf. De eerste is deze handreiking 1. Probeer eens bij jezelf na te gaan. Leef jij vanuit ik ben wat ik heb? Ik ben wat ik doe? Ik ben wat anderen van mij vinden? Of ik ben uw geliefde Dat kun je eens bij jezelf nagaan, ook eens concreet proberen te maken. Waar merk je het precies in dat je wie jij bent, jouw bevestiging dat je dat daarvan af laat hangen? Dat is de eerste handreiking. Dat kun je eens met elkaar over praten, misschien thuis straks na de koffie of thuis in de eh uh, na de dienst. En de tweede handreiking is eh uh, de volgende. Die wil ik even uitbeelden. Ik heb eh uh, geregeld een eh uh, een gebedsoefening gedaan want dit verhaal Tikmar is op YouTube in eh uh, Henry Nouwen The Beloved daar ik hoor al iemand lachen daar dit zit dit heel sterk in. En hij zei hij zegt ehm um, dat je de geliefde bent dat dat kun je weten maar dat moet je ook oefenen. Je moet het je ook toeëigenen. Nou, hoe kun je dat doen? Als volgt. Je gaat thuis op een stoel zitten en je gaat dat vers Een paar keer lezen. Je leest dat vers um, van de doop van Jezus. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel open schurren. Dat gedeelte. En je stelt je dat voor. Je leest het goed. Je ziet de beelden voor je. En vervolgens ga je op een stoel zitten. En dan ga je even tot rust komen. En dan ga je... Misschien kun je het nog openen met een gebed. Maar dan ga je dit korte zinnetje herhalen. Dat kun je vijf à tien, minu tien minuten doen. En dan ga je dan zeg je, dan kun je je ogen bij sluiten, dan zeg je, Jezus, u bent de geliefde. En dan ga je je met je oogdicht op hem richten. En dan ga je kijken naar hoe de vader hem lief heeft. Zo, en dat zinnetje dat helpt je. Dat, dat kun je een beetje zelf aanvoelen van hoe vaak spreek je dat uit. Maar dat zinnetje helpt je om je focus vast te houden. Want als je stil wordt, dan kunnen je gedachten nog wel eens allerlei kanten op gaan. Maar dat blijf je zeggen. En dan word je je bewust van hoeveel de vader van Jezus houdt. En dan komt een spannende. Want je zegt, Jezus, u bent de geliefde. Maar na zo'n vijf à tien minuten, dan ga je naar een volgende stap. En dan ga je zeggen, dan kun je je handen bijvoorbeeld beopenen, dan ga je zeggen, Jezus, ik ben de geliefde. Je bent één met Jezus. Je bent één met Jezus de vader ziet jou zoals Jezus je ziet en dat een laatje is tot je doordringen. Het is een manier om er dichtbij te laten komen. Als je echt moet zeggen ik ben de geliefde, dan is dat nog wel een eh uh, stapje verder dan wat je misschien denkt. God houdt van me, ik weet het. Als je dit doet, dan kan het misschien dichterbij komen. Je kan er ook niet altijd wat bij voelen, maar het helpt wel om je eh uh, denk ik bewuster worden van zijn liefde. En het gaat ook nog over naar een volgend zinnetje. Jezus, wij zijn de geliefde. En daarmee trek je het weer breder. Naast jou staan allemaal andere mensen die ook geliefd zijn. Nou. Ik begin geregeld eh uh, mijn dag met dit gebed, dan zeg ik dan begin ik eerst met naar God te kijken en daarna zeg ik ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat anderen van mij vinden. Ik ben uw geliefde kind. En het is een manier voor mijzelf om me eraan te herinneren wie ik ten diepste ben is hoe God naar mij kijkt en vanuit dat besef wil ik leven. En ik herinner me nog dat ik dit een keer deed met eh uh, een heel aantal jaren geleden met medestudenten en eentje zei ook achteraf die deze oefening die zei ook achteraf Ik krijg mijn trots bijna niet uit eerst. Het is toch een hele overgang om dat echt te zeggen van jezelf. Maar je doet het niet eh uh, ja, omdat jij nou zo geweldig bent, je doet het omdat Jezus zo geweldig is, omdat God Jezus in je ziet. En zo kun je het ja, jezelf toe-eigenen, die liefde van God. Boodschap van deze morgen. Laten we jij bent niet bepalen door wat je doet, wat je hebt, wat anderen van je vinden. Laat bepalend voor je zijn hoe God naar je kijkt. En wat hij zegt, die stem mag je horen. Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Zullen we nu met elkaar bidden? er in de hemel. Goede God, almachtige God. U bent groot. U bent heilig. U bent liefde, u bent rechtvaardig. En we danken u dat we u mogen kennen als een God die vol passie is, vol liefde, die niet neutraal is, maar die vol liefde is. Het is het mooi dat u zo bent in uw zelfval als vader, zoon en geest, maar dat u ook veel verder gaat, dat u u dichtbij kwam door Jezus, tastbaar, voelbaar. En dat we in hem ook mogen zeggen dat wij uw geliefde zijn. Dat we door wat hij heeft gedaan mogen zeggen: Ik ben de geliefde, wij zijn de geliefde. Dank u wel daarvoor. In het moment van stilte zijn wij bij u. u wel voor wie u bent. Wilt u ieder van ons nabij zijn als het gaat om dit onderwerp? Als we merken dat bezit, prestaties, imago of nog weer iets anders een groter rol speelt, wilt u ons steeds weer uw liefde laten zien en ons daar zicht op geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen. Dat gaat over liefde, maar dat werkt ook toe naar het avondmaal te gaan vieren. Ja, dat is het lied eh uh, u nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn en zullen we daarbij gaan staan. van rust, ware ku und moten mal. Ik u u ziet mijn hart leven. De onrust die verwaart. Met van bestproken Teksting av Mooi om weer mensen allemaal met de kids bij bij elkaar te zijn. We gaan het avondmaal vieren. Eh het avondmaal is door Jezus zelf ingesteld. En dat lezen we in Mattheüs 26 vers 26. Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: "Neem, eet, dit is mijn lichaam." En hij nam een beker Sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink alle hier uit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergroten tot vergeving van zonde. Bij het avondmaal staan we stil bij Gods liefde. Bij Jezus die je brengt in een relatie met de Vader, de Zoon en de Geest. Bij God brengt. En ook bij God die... Niet kijken naar bezit, prestaties, imago die in Christus naar je kijkt. Iemand welkom om hier aan te gaan als je Christus erkent. Samen met je kinderen voel je dan van harte welkom hier om mee deel te nemen. En misschien eh uh, is het voor je kinderen denk je nog van ik vind nog niet helemaal passend, neem ze dan ben je wel welkom om ze mee naar voren te nemen dan geef ik ze kort een zegen en dat is ook een manier om voor hen ja, mee te vieren, om ook ehm um, te ervaren van Gods liefde. Dus wees welkom. Zullen we met elkaar bidden? Heer, goede God, bedank u voor het aanvoelmaal Bedankt u voor uw liefde. De liefde van Christus van u die uw leven gaf. Wilt u ons doordringen van die liefde tijdens dit avondmaal? Juist ook als we erbij stil staan dat we het zelf niet verdiend hebben, maar dat u ondanks onze tekortkomingen genadig bent. En van ons blijft houden. Wilt u ons vullen met uw geest? zodat we u ontmoeten. U zien, u kennen. Laten we met elkaar bidden het Onze Vader. Onze Vader in de hemel. Laten uw naam geheiligd worden. Laten uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeving ons onze schuld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 het brood en dat is eh uh, breken. Het brood dat we breken, dat maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, die maakt ons één met het bloed van Christus. Neem van het brood, drink uit de wijn, van de wijn we gebruiken druivensap. En vertrouw erop, geloof erin dat Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven om al onze zonden weg te nemen. Om ons in relatie te brengen met God. Voel je welkom? Laten we het gaan vieren. Thank met elkaar danken en bidden. Heer, dank u voor uw nabijheid, voor uw vergeving, voor uw liefde die we mochten proeven, die we mochten ervaren in het avondmaal. Dank u wel daarvoor. Wilt u dichtbij ons zijn als Veenhardkerk, als uw kerk? Wilt u zijn op alle plekken waar we aanwezig zijn, hier in de kringen, op alle op andere manieren, in de plekken in de buurt waar we mensen bewust of onbewust ontmoeten, waar we met mensen eten op wandelen. Wilt u de ronde Venen zegenen, de plek waar we staan als kerk? En wilt u uw liefde steeds meer laten groeien, steeds meer laten zien op plekken. Wilt u ook bidden voor deze wereld waarin zoveel gebeurt, waarin het soms echt spannend is. Wilt u ook ingrijpen op plekken waar mensen uit zijn op kwaad, waar mensen aanslagen plegen zoals laatst nog in India? Wilt u harder aanraken? En wilt u Lief, wilt u liefde laten regeren in de harten van mensen en geen haat? Wilt u ook zijn en ingrijpen in de gedachten van wereldleiders zoals Putin, Xi Jinping, Trump? Wilt u hem wijsheid geven en geven dat ze dingen mogen beslissen die goed zijn voor deze wereld? Wilt u nabij zijn? Wilt u ons deze week zegenen? Hoe we hier ook zitten. Wilt u ons nabij zijn met uw vreugde. Wanneer we mooie dingen ervaren. Wanneer er mooie dingen zijn in ons leven. Wilt u nabij zijn met uw troost. Als we het moeilijk hebben. Wilt u nabij zijn met uw kracht. Als we moe zijn. Wilt u zelf steeds weer dicht bij ons zijn. En we ons steeds weer laten merken dat u vol liefde bent en dat u bij ons bent. En we danken dat u dat bent. Zo prijzen we u. Vader, Zoon en Geest. In Jezus naam. Amen. Tot slot wil ik nog een paar dingen eh uh, met jullie delen. Ehm um, morgenochtend is er weer eh uh, gebedsgroep. Komt een kleine groep mensen uit deze kerk bij elkaar om eh uh, te bidden. Dus is er iets waar je graag voor wilt laten bidden of wil je graag uh, erbij zijn? Van harte welkom. Om 10 uur starten we en eh uh, schiet mij even aan als je iets wilt doorgeven dat we kunnen meenemen in gebed. Zo meteen eh uh, ben je welkom in de hal. Er staat koffie, thee, limonade. Blijf nog even praat toch even rustig na in de hal op de kast van de deur eh uh, de deur van de kast sorry vind je eh uh, ook een nieuwe lijst eh uh, voor de maand maart voor eh uh, Marten. Marten die legt allemaal eh uh, ehm um, welkomstbezoeken, afkennismakingsbezoeken deze maand. En eh uh, nou, hij zal eh uh, bijna op de helft heb ik begrepen. Dus ehm um, hij maakt graag voor de zomer kennis met alle andere mensen. Dus heb je hem nog niet ontmoet? Ehm um, wat uitgebreider dan schrijf je naam op de lijst en dan eh uh, heb je een afspraak. Ehm um, koffie thee, dat zei ik al. In de op de tafels liggen ook ehm um, de flyers van de film. Wil je zoeken? Nou. Ze lagen daar. <laughs> Ergens zelf daaronder. Oh, kijk eens. Ja. Nou, het is al vaker gezegd in de vakantie is er weer eh uh, Feenhart familiefilm Ferdinand de stier, als ik zou zeggen kom alle informatie staat op de folder neem vooral ook je vrienden en je vriendinnen mee dan wordt vastte uh, heel gezellig en op de achterkant wil ik ook vast zeggen in de hele maand maart zijn prachtige films te zien echt ehm um, films waarvan ik zelfs bij de jongere generatie hoor oh daar wil ik ook wel echt naartoe dus ik zou zeggen kijk er even goed naar want ze zijn echt eh uh, een aanrader mooi thema deze maand ook dus neem ze mee de folders en ehm um, nodig mensen mee uit zou ik zeggen ja, dat was wat ik eh uh, graag wilde vertellen. Als Feenhardkerk geven we ook elke week eh uh, een bloemetje weg. Ze staan hier eh uh, achter mij en dat doen we deze week aan de uh, schoonheidssalon Perine. Zij hebben besloten om eh uh, afgelopen week hebben zij veel mensen een verwend moment gegeven, vrouwen die in aanraking zijn gekomen met kanker op wat voor manier dan ook en zij eh uh, nou, dat is een prachtig initiatief. En zij hebben dat gedaan en wij willen hen graag daarvoor eh uh, bedanken. Dus het bloemetje gaat naar hen. En tot slot gaan we nog collecteren met elkaar. En dat doen we deze hele maand eh uh, voor een heel mooi doel. Ehm um, we allemaal hele mooie mensen in de kerk en eh uh, en stellen en eigit en hun kinderen horen daar ook bij. We zijn heel blij dat jullie bij ons horen. We vinden het fijn om zo met elkaar ook eh uh, om een heen te staan. En ehm um, nou, jullie mogen binnenkort een verblijfsvergunning aanvragen. Nou, ongeveer 500 euro. We hebben bedacht dat is mooi om dat met elkaar te doen. Dus ehm um, nou Ik zou zeggen van harte bij jullie aanbevelen en eh uh, daarna gaan we lekker uh, koffie drinken. We zingen nog een laatste lied over eh uh, waar iedereen naar op zoek is, naar liefde. En eh uh, zullen we daarbij gaan staan. Na liefde, trou die nooit te leraat. Geef ugenaare heer. Iederen zoekt vergeving, de goedheid van een redder. hva jeg to the Op je hart voor Gods zegen, want Hij gaat met je mee. Hoe je je ook voelt, waar je ook gaat deze week, Hij is bij je. De garnade en de goedheid van Jezus Christus. De onvoorwaardelijke liefde van God de Vader. En de nabijheid van de Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.